Carolijn Bari met het NOS Journaal. Vijf medewerkers van het Sint-Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. De vijf werken op de verpleegafdeling chirurgie. Daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Bezoekers moeten op de afdeling een chirurgisch mond- en neusmasker dragen. Ook in het UMCG in Groningen zijn de afgelopen week opnieuw besmettingen vastgesteld. Het gaat om twintig medewerkers en studenten.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 Minister Blok liet de Tweede Kamer gisteren weten dat hij Syrië juridisch wil aanpakken vanwege misdaden tijdens de nu al negen jaar durende burgeroorlog. Het regime heeft volgens hem gemarteld, ziekenhuizen gebombardeerd en chemische wapens gebruikt. AZ is teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in de eredivisie. Thuis tegen Pek werd het 1-1. De Alkmaarden speelden een groot deel van de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Stenks.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 je voor zaterdagavond op ZZFN. Minder karig dan voorheen, maar eh, het is nog wel karig. Natuurlijk de Party Update, de Nightwalk 10. Straks in de tweede uurtje DJ Mauso. en de derde uurtje DJ Kelly, Helemaal live vanuit Italië. Er is nog even lekkere muziek en dat doen we met DJ Beat That Shit Fusing MD Express. De Oliver Dollar Dat Remix. Je hoort het nu hier op ZFM Zandvoort in de Nightwalk. turn it up. Turn it up. Turn it up. You're about to feel right here on the night. Diablo met Mr. Brightside. Ja, ik heb altijd al gedroomd voor een zware, heftige stem. Je weet wel, die van uh, Jan van Ven van uh, Candlelight bij Sky Radio. Nou, dit is wat minder, maar de stem, ja. Hij slaat alleen af en toe een beetje over. Ik heb een beetje slecht nieuws voor je. Roland Callis-Bell, die 1974, 1964, die jaar eerder medeoprichter was van de groep Cool and the Gang, is afgelopen woensdag op uh, 68-jarige leeftijd onverwachts overleden. En volgens een verklaring van zijn uitgever stierf de muzikant in zijn huis op de Amerikaanse maagde-eilanden. De doodoorzaak is niet bekendgemaakt. Hij richtte samen zijn broer Robert Cole-Bell, Spike Mike's, Dennis Thompson, Ricky Westfield, George Brown en Charlie Smith de cool en the gang op. Ze combineerden funk, soul, R&B en pop en wereldwijd hadden ze hits. En tegenwoordig gooien ze nog steeds, want ze worden regelmatig geremixed. Onder andere Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Open Sesame. En in 2015 kregen ze zelfs een ster, de Hollywood Walk of Fame. En in 2014 waren ze nog in de Heineken Musical. Tegenwoordig, Live. Hij heeft tien kinderen gekregen en hij woonde met zijn vrouw op de maagde eilanden. en hij wordt in de besloten kring die begraaf Ronald Kellis Bell. 68 was hij. En het Amsterdam Dance Event ADE die gaat dit jaar, nou ja, gewoon door. Jij ja, gelooft er niet corona, of niet hè? Het festival organiseert van 21 tot en met 25 oktober. Onder de noemer ADE specials, een selectie van corona programma's in Paradiso en Paradiso Noord. En uh, volgens Paradiso zijn de concerten door de ingeperkte capaciteit en zitvlakken... volledig coronaproof. Nou, we gaan er meer over horen. Ik hou je zeker op de hoogte. Onder andere Speedy J, Satori, Logoweld zullen optreden in de grote zaal van Paradiso. En uh, ja, wordt een bijzonder programma. Ik hou je op de hoogte. Zie je hem zo verdomme met muziek, want zit je naar je radio. wil luisteren, denk ik, op zaterdagavond. The Good Goodfellas, David Pang met Soul Heaven. Stage only on CFM CFM CFM, CFM. Big tasty Lopez met All for Love. En daarvoor een white-labeltje. En het uh, is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er gaande op deze zaterdag 12 september. Nou, officieel zijn de clubs nog dicht, hoor ik laat. Groot manifest op de Dam in Amsterdam. Vorige week zaterdag, geloof ik, hè. Want ja, alles gaat naar de kloten in Nederland. Ook de kroegen en de clubs en de eh, nachtclubs. Nou, uh, er zijn nog wel een paar leuke feestjes, hoor. Exclusive Futurio Noise. Begint vanavond op 10 uur. 3 tot 7 uur in de ochtend. En dat gaat allemaal plaatsvinden in de avond. Live. En voor meer informatie, check uh, q-dance.com. Met onder andere B-front, D-Pack, Caltech, Randy, Frequencer, Seva, William, Livit en nou nog veel meer. Ze hebben twee area's in uh, Avas Live, dus uh, tot 7 uur ben je welkom. En ik lees hier net maximaal 7000 man. Nou, dat gaat er maximaal in, uh, in de Avas. Dan is het echt vol, dus uh, ik weet het niet, maar ik denk dat het toch wel een klein beetje aangepast wordt. Dus uh, hè, ik weet niet, uh, ik zou even informeren of er nog kaartjes zijn. Check op qdance.com of op avas.nl. Avas live wel te verstaan. Avas live aan elkaar geschreven.nl. Daar vind je al die informatie. En ook vanavond uh, Throwback. Club Air begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. R&B en hiphop. Check de website uh, throwback.nl of air.nl. En uh, de line-up. Uh, ik heb echt geen idee. Wel belangrijk. Blijf thuis. Niet je klachten hebben met uh, wat betreft corona. Want ja, als je verkouden bent zoals ik, Kelpijn hebt, dan mag je dan niet naar binnen. Want stel dat je corona hebt, dan kan je iedereen besmetten. En dan zou je denken van, wat, wat doe jij in die studio dan? Nou, kan je vertellen, ik zit gewoon thuis in mijn eigen privé studio. En uh, ja, en dat staat zo doorgelinkt. Daar zie je hem zijn antwoord. Dus maak je niet druk, ik steek niemand aan, ik zit gewoon thuis. Hier van Zandvoort nog een wekelijks feestje. Brainwash iedere zaterdag vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend... in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. Ah, ik zou even voor de zekerheid escape.nl checken. Want uh, ja, wie die voor de rest mee heeft genomen, Raimundo doet de live de, de, de, de, de line-up van de vrijdag en de zaterdag. Dus uh, nou, meestal is hij er zelf ook bij. Dus uh, komt allemaal goed. We gaan door met muziek, want daarom zit ik jij je radio gekluisterd. Scott Diaz en Loa met latin Music. on where the party's at only on ZFM right now. ZFM, Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk. Nightwalk. met Planet X, een beetje stevige beats op de radio. Ben je niet gewend, maar af en toe mag het gewoon eventjes. En daarvoor Byron uh, Stingily met Get Up Everybody, The Paradise Mix, Harry Romero edit. En we hebben tijd voor de Nike Walk 10. Deze week op 10, Casey Lights met Girl op 9. Hellraiser Farley Project met Ultra Flavor, The Low Step by Johan S remix. 8 John Smith met Deep End, dan in the Black V-Neck Extended. Op 7 Bobby Blanco en Mickey Modo met de 3AM, de Low step Extended Remix. Oude plaat in een nieuw jasje. Op 6 Bozu met Summer 91. Op 5 Stacy Steve Lacey met Love Generation, met with Live Without Your Love. Op 4 Lee Boss. Harley Hay en John Smith met uh, Summertime Cheap. En op drie, Mike met If I Can't Get Down. Op 2, Mark Knight, René Ames en Tasty Lopez met All For Love, heb je straks gehoord en deze week nog steeds op één, al uh, wekenlang op één, John Smith Deep Anti-Extended Mix. Die gaat niet draaien, ik ga wel een andere draaien. Dan Ross en Venja Diva met What You Say. <tied> Do you believe in freedom? And if you believe in freedom, then you would have respect for your neighbors. No matter what religion or color you may have. And as time passes, we need to keep an open mind. No matter if you are black, Help us to put an end to this never-ending search for freedom. Freedom.